Van 10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Nederlandse wapenbezitters krijgen een verplichte screening. Ze moeten meewerken aan een psychologisch onderzoek om te zien of er een verhoogd risico is op misbruik van wapens. Ook kunnen ze in de toekomst een aanvraag voor een wapen alleen nog persoonlijk indienen. Ze hebben minister opstelt in het Radio 1-journaal. De zwaardere screening van wapenbezitters staat in een wetsvoorstel dat de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. In Ferguson zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken. De demonstranten zijn woedend omdat de blanke agent die een zwarte tiener doodschoot vrijuitgaat. Amerikaanse betogers gooiden met flessen en vernielde winkelruiten. Volgens de politie is er geregeld geschoten en zijn tientallen branden gesticht. De politie gebruikte rookbommen en pepperspray om de honderden betogers uit elkaar te drijven. In augustus was het ook onrustig na de dood van de zwarte tiener. De zwarte bevolking beschuldigde de politie van racisme en eiste dat de agent werd vervolgd. Dat gebeurt dus definitief niet vanwege gebrek aan bewijs. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker tien doden gevallen doordat een flatgebouw instortte. Gevreesd wordt dat het dodental oploopt. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar mensen die onder het terecht zijn gekomen. Lokale ambtenaren zeggen tegen journalisten dat er extra verdiepingen op de flat zijn gebouwd zonder vergunning. In Egypte hebben de afgelopen jaren al verschillende gebouwen het begeven door constructiefouten of te weinig onderhoud. Staatssecretaris Steven weigert 250 extra Syrische vluchtelingen in Nederland op te vangen. Hij legt daarmee een wens van de Tweede Kamer naast zich neer. Volgens Steven heeft Nederland te maken met een erg hoge instroom van asielzoekers. Daarom vindt hij het niet verantwoord om nog eens 250 vluchtelingen extra op te nemen. Het weer plaatselijk wat zon, maar later vandaag vooral bewolking. Middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB in de Randstad. Vooral nog vertraging bij Utrecht. Door het ongeluk vanochtend op de A12 richting Den Haag bij het knooppunt Lunetten is de hoofdrijbaan nu nog dicht, maar die kan ieder moment worden vrijgegeven. staat 17 kilometer tussen Maarsbergen en het knooppunt Lunetten. En daardoor ook viel op de A27 van Almere naar Utrecht 19 kilometer nu tussen Eemnes en het knooppunt Lunetten. En daardoor weer viel op de A28 naar Utrecht tussen Maarn en het knooppunt Rijnzweert 15 kilometer. Bij Amsterdam loopt het vast op de A10 West richting de A Zuid. Tussen de afrit voor IJmuiden en het knooppunt Amstel staat 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht vanwege een kapotte auto daar. En vanochtend vroeg is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en het knooppunt Zonzeel staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht. Duizenden kinderen hebben hun ouders verloren. We moeten de slachtoffers nu helpen. Er is dringende behoefte aan medische zorg, voorlichting, veilige begrafenissen, opvang van wezen en voedsel. Stop de Ebola ramp.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 Dan krijg je capsules en dat is nou net wat ik niet wil. Tee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 de duiken vallen of en weer doorgaan. we kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien als het Over koetjes voetbal en een lopt op nou dacht ik, zie ze Joe gaat niet voedsel. Dan moeten we er springen, vliegen, tuigen vallen of staan weer door. We kunnen hier niet langer blijven staan.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 Lekker is een Nederlandstalig blokje op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste hoort je Peter Blanker. En het is moeilijk bescheiden te blijven. Dat kunnen niet. En erachteraan opzij, opzij, opzij. Dat was inderdaad de zinger van Guus Meuwers... Tezamen met die New Co Collective. Die Big Band. He helemaal in mijn hoofd. Helemaal, helemaal uit mijn hoofd. Helemaal goed. Uh, Oké, okay, ja. ja, we gaan het zo dadelijk weer over voetbal hebben. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Maar eerst even ander nieuws omtrent sport.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 Dezelfde dag als jij. Ja, heel goed, heel goed. Download hem nu hè, op uh, de Play Store of de App Store.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 Op 17 december. 17 december van 1 uur s middags tot 5 uur s middags... zendt Ruud Janssen zijn favoriete top 30 uit. Niet zijn favoriete top 30 van de vinyljaren. Jouw favoriete top 30. Jouw favoriete top 30. Want je kunt namelijk stemmen op de, platen, de vinylplaten... die Ruud Janssen het afgelopen jaar gedraaid heeft... tijdens zijn programma De Vinyljaren... iedere woensdagmiddag van 2 tot 4...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 Wat een mooi gedicht van de dag weer, albert Young. Ja, gisteren hadden we hem ook al gedaan, hè? Maar... Ja, maar mensen wilden het zo graag nog een keer terug horen. Dus vandaag in de herhaling. Oké, okay, dat was het gedicht. Het Sinterklaasgedicht. Het verlanglijstje. Na te lezen, nu als het goed is, op de cfm app of niet? Nee. nee maar Met alle stemming, toch? Nee. Ja, dat bedoel ik ook. Nee, ja. <laughs> Never thought I'd feel this way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 Ja, heel toevallig hoor, was ik afgelopen nacht nog uh, in een uh, bruin café aan de Haltstraat. Ja, ja. Heel, been laat. Been. Heel, laat, heel laat. Heel laat. Ja, en toen werd deze plaat ook It nog gedraaid. Ja, ik denk, nou dan gaan we hem ook even draaien. De, de piano man, de single van Billy Joel. Zo, wat was dit voor een dag eigenlijk? Vertel het mij. <laughs> de dag dat uh, ja, vandaag de dag dat uh, ja, Lewis Hamilton wereldkampioen werd in de Formule 1.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 And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dubs, don't be silly chums. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Amen. Always... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van L.